Jadotiemers Proficiat dubbel genomineerd, zowel voor Billy versus Benjamin en voor Zilion. Dank dankjewel. wel, Goed opgemerkt, ja, klopt. <laughs> uh, een spannende avond voor jou. Dat uh, is een understatement, ja. Ik um, ben altijd zo... Robin en ik lachen daar altijd een beetje mee, zo van... Haha, competitie in kunst en entertainment is uiteraard compleet belachelijk, totdat je wint. Dus het is altijd zo'n mopje onder ons twee, maar uh, het is wel een beetje zo van... Ja, nu staat je hier dan en... Ja, dan wil je dan toch ook voor je, voor je film of voor je reeks leuke dingen mee naar huis nemen. Dat is enorm zenuwslopend, zo'n avond. Gaan ze dag al dat je aan het stressen bent? Of? Ja, eigenlijk wel. Dat is zo'n beetje alsof je zo wakker wordt en naar de examens moet of zo. Of naar de, naar de auditie of naar de toets. Of naar de... Dat is exact in dezelfde plek op de buik dat dat... Uh... Allee, of kriebelt. 2022 was jouw jaar, hè? Ja, dat is zo'n heel schattige zin dat... Uh... Journalisten tegen mij zeggen. Ja, het uh, ja. was een leuk jaar. Ja. Dat ik... Wat brengt dit jaar voor jou? Uh, dat weten we nooit. Hè. Hopelijk uh, leven en niet de dood. Uh, sorry, dat is heel donker. Maar ja, ik denk altijd van, je weet niet wat eruit komt. Van niet bedoeld, maar het is oprecht hoe ik mij, hoe ik mij voel. Maar, ja, je weet nooit waar het leven naartoe gaat. Maar concreet, uh, professioneel, brengt het nieuwe jaar bij Billy vs. 2. En dan, wie weet wat nog. Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel voor dat mijn rascal de rij te luisteren. Dankjewel.